Met, Met nu, vrijdagavond live Avondcafé live uit Hotel Hoogland onder de rook van de Zandvoortse Watertoren. En u kunt ons beluisteren vanavond van de 7 tot 9 met Roy Haldeman, techniek en ik ben Fred Kroosberg, presentatie. Only the loader, you hoort dat beet het spits af in een nostalgisch en naar het verleden gericht programma. De invloed van muziek, ja, dat is wat. En vooral in de jeugd heeft dat voor velen een belangrijke rol gespeeld. Dus ook voor mij. Dus ga ik vanavond terug, 40 à 50 jaar terug... om te gaan bekijken hoe dat allemaal gelopen was. Ik zie mezelf nog met de eerste 78-tourenplaat in mijn hand. En die werd afgespeeld op een koffergrammofoon... in de tuin van ome Wim en tante Riek. Maar we gaan verder met muziek. En dan heb ik het over... Glenn Miller. Hij werd uh, geboren in 1904 en overleed tijdens een ongeval boven het kanaal op 15 december 1944. Het was een Amerikaanse jazztrompetist, big bandleider en arrangeur van toen nog de swing populair was. Laten we gaan luisteren naar zijn enorm bekende nummer, In the Mood.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 Het was nog eens een bekend nummer Rose Carden van Lynn Anderson. En daarvoor hoorde u nog de big band van Tommy Dorsey. We gaan naar Georges Brassin. Dat was een belangrijke Franse chansonnier die leefde van 1921 tot 1981. En hij heeft nogal wat gemaakt. Hoewel Brassin uiteindelijk uitgroeide tot misschien wel de meest bijzondere en meest populaire auteur en vertolker van de Franse chanson. Was zijn debuut bijzonder moeizaam. Toen hij bekend werd had hij al meer dan tien jaar geschreven en vrijwel zonder enige inkomsten geleefd. Als hij niet was geholpen door vrienden was hij wel zeker onbekend gebleven en zou hij zeer waarschijnlijk klosjaar zijn geworden. Dankzij zijn vrienden kwam hij begin 1952 in contact met Patachou, ook een bekende vrouwelijke chansonnier in Frankrijk die hem onmiddellijk een groot talent zag. Zij voorspelde dat hij binnen een jaar beroemder zou worden dan zijzelf. En dat gebeurde inderdaad nadat hij in haar cabaret optrap. Hij beschouwde zichzelf als auteur, zanger, componist. Maar eigenlijk had hij er nog nooit aan gedacht om zelf op te treden. Hij vond zichzelf geen circusartiest. Maar zijn songs zijn fantastisch. Ik heb geen nummers meer van de eerste periode. Die heb ik wel op een 45 toeren plaatje maar dat kunnen we hier nog niet draaien. Maar ik heb een schitterende cd gevonden met allerlei Franse chansons. En ik draai van Georges Brassens het nummer Trompe l'Amour. Avec cette neige à foison, qui coiffe, coiffe ma toison. On peut me croire à vue de nez Blanchi sous le harnais Eh bien, mesdames et messieurs C'est rien que de la poudre aux yeux C'est rien que de la comédie Que de la parodie C'est pour tenter de couper court À l'avance du temps qui court De persuader ce vieux goujat Que tout le mal est fait déjà Mais dessous la perruque j'ai Mes vrais cheveux couleur de gel C'est pas demain la veille bon Dieu De mes adieux Et si j'ai l'air moins guilleret Moins solide sur mes jarrets Si je chemine avec lenteur D'un train de sénateur N'allez pas dire il est perclu N'allez pas dire il n'en peut plus C'est rien que de la comédie Que de la parodie Histoire d'endormir le temps Calculateur impénitent. De tout brouiller, tout embrouiller Dans le fatidique sablier En fait, à l'envers du décor Comme à vingt ans, je trotte encore C'est pas demain la veille, bon Dieu De mes adieux Et si mon cœur bat moins souvent Et moins vite qu'auparavant Si je chasse avec moins de zèle, les jantes demoiselles, pensez pas que je sois blasé de leurs caresses, leurs baisers. C'est rien que de la comédie, que de la parodie. Pour convaincre le temps berné que mes fêtes galantes sont terminées, Que je me retire en coulisses, que je n'entrerai plus en lice, mais je reste un sacré gaillard, toujours actif, toujours paillard. C'est pas demain, la veille, bon Dieu, de mes adieux. Et si jamais aussi me cimetière Un de ces quatre ont porte en terre Me ressemblant à s'y tromper Un genre de macabé, N'allez pas noyer le souffleur En lâchant la bande à vos pleurs Ce sera rien que comédie Rien que fausse sortie Et puis coup de théâtre quand Le temps aura levé le camp Estimant que la farce est jouée Moi tout heureux, tout enjoué Je m'exhumerai du caveau Pour saluer sous les bravos C'est pas demain la veille, bon Dieu De mes adieux Tu ne viendras pas ce soir Tombe la neige Et mon cœur s'habille de noir Ce soyeux cortège Tout en larmes blanches Zoal, maak ik mijn désespoir. Tombe la neige Tout est blanc de désespoir Triste certitude Le froid et l'absence Cet odieux silence Tot Belgische zanger Adamo met Tom Belanege. En volgens mij treedt hij nog steeds op. Maar waar? Ik zou het niet weten. De man kan in elk geval eerlijk zingen. Het was eh, 1932 maar liefst dat de in 1918 in Den Haag geboren Eddie Christiani een gitaar kreeg voor zijn verjaardag. En hij begint op eigen houtje en zonder lesmateriaal te spelen. Al snel wordt dat opgemerkt en dat hij natuurlijk heel veel talent heeft. En vanaf zijn veertiende, maar liefst, uh, is hij beroepsmuzikus. En in 2008, ja, heel wat jaren later, begon hij aan zijn afscheidstournee. Eric de Christiani deed dat op 21 april uh, met een soort uh, verjaardagsfeest en eerbetoon in de Amstelveense Schouwburg. Ik heb even uitgedraaid wat ongeveer zijn werk is geweest. Maar er komt geen eind aan. Het begint met pagina 1 van de 12. En dat betekent dus dat je 12 pagina's lang al zijn nummers... en de jaartallen waarin hij dat heeft opgenomen kunt zien. Heel veel werk van deze schitterende muzikant. Arrangeur is hij. Hij kan zingen. Hij kan fantastisch gitaar spelen. En als ode aan hem draai ik het nummer was ik maar weer in Honolulu. Was ik Jou vergeet ik nimmer meer. Ik denk altijd waar ik ook belang voor verlangen. Iedere keer was ik maar weer in Honolulu. Waar in dat stille Zuidzeeland, de schoonheid. aan de Waikiki Kiki bij Honolulu op mijn mooi Hawaï. Oh Hawaii, land van de romantiek, van plezier en zonneschijn, land van dansen en gitaarmuziek. Altijd zal mijn wens erom zijn. Mary Lou van Rick Nelson heeft heel lang in de hitparades gestaan en werd toch ook altijd wel gedraaid in menig programma. En nog steeds hoor je hem af en toe terugkomen, dus ook vandaag bij ZFM. We gaan door met een uh, geweldige cabaretier, maar hij begon vooral ook op de radio. En wie van de ouderen kent niet het gezegde, niet op reageren Lena. Dat was een gezicht wat elke week op de zaterdagavond terugkwam... als Wim Sonneveld als Willem Parel ging optreden en zijn verhalen vertelde. Later heeft hij nog een heel prachtig nummer gemaakt. Het is scherp, het is sarcastisch, maar het is het luisteren alleszins waard. Laten we gaan luisteren naar Wim Sonneveld in het nummer Lieveling. Als ik denk aan al die jaren, jaren dat we samen waren...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 is just before you to do especially for me was dat met If I Had a Hammer en daarvoor hoorde I'm u de mamas en de papas Dedicated yeah, well. to Your Love. Maar nu Tammy Wynette met het nummer Stand by Me. And he'll have good times Doing things that you don't understand But if you love him You'll forgive him Even though he's hard to understand He's just a man Stand by a man, Give him two arms to cling to And something warm to come to When nights are cold and long Diana Ross was dat en de Supremes, where did our love go? Diana Early Ross werd geboren in Detroit, Michigan op 26 maart 1944. En ze is een Amerikaanse soulzangeres. Ze is erg bekend, ook in Nederland, treedt ook vaak op in Arnhem. En uh, is nog steeds bij de grootte van de aarde. Ik heb erg genoten van haar als ze, toen zij een film maakte... Een film over het leven van Billy Holiday. En uh, daar uh, heeft ze werkelijk in geschitteld. En ik zou nog graag uh, willen dat ik aan de DVD of aan de video van uh, deze schitterende film kon komen. Maar tot op heden is dat niet gelukt. Heeft iemand een tip? Kom dan uh, rustig eens een keer hier naartoe. Hier in uh, Hoogland, want daar zitten we. We zitten hier met een uh, ingerichte kleine studio... En daar kunt u rustig tot en met 9 uur naartoe komen om te gaan kijken hoe een uitzending zoal in zijn werk gaat. We gaan nu door met een beroemde country zangeres. En hij gaat samen met zijn vrouw June gaat hij een prachtig nummer zingen. En dan heb ik het over Johnny Cash. En zijn vrouw June Carter Cash. Onlangs is er nog een prachtige film van hem van zijn leven verschenen. Die is echt de moeite waard om die gezien te hebben. En misschien wordt die nog wel eens een keertje herhaald. Prachtige film. We gaan luisteren naar een heerlijk nummer. It Ain't Me Babe.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 There you go. I'm going to Jackson, look out, Jackson town. Well, go on down to Jackson, go ahead and wreck your hell. Go play your hand, you big talking man, make a big fool of yourself. Yeah, go to Jackson, go comb your hair. Honey, I'm gonna snowball Jackson.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 en June Carter in Jackson. En daarvoor hoorde u ook nog eens een keer een aardig nummer van. Willie Nelson en Carlos Santana, they all went to Mexico. Het zit er alweer bijna op, het eerste uur onder de rook van de Watertoren. Live vanuit Hotel Hoogland. Met Fred Kroonsberg presentatie en de techniek is in handen van Roy Halterman. We gaan eruit en u kunt ons direct weer een uur volgen met nostalgie. Wel van acht tot negen uur. Maar we gaan eruit met een beroemdheid. Ik heb het over Jailhouse Rock van Elvis Presley.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 Zo blijkt uit de getuigenverklaringen die de NOS heeft ingezien. Geert Wilders wordt vervolgd voor discriminatie en haatzaaien. Wilders heeft de deskundige gevraagd zijn gelijk te bewijzen. Zo stelt de Amerikaanse islampublicist Robert Spencer... het uiteindelijke doel van de islam is het uitroeien van de westerse beschaving. En de Israëlische hoogleraar geschiedenis Israëli zegt net als Wilders dat de islam een gevaar is voor Nederland.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 Fabrikant Electronic Arts wilde een nieuwe versie van het schietspel op de markt brengen. Daarin kan de gebruiker onder meer als talibanstrijder Amerikaanse en Britse troepen in Afghanistan doodschieten. Dat leidde tot veel kritiek van nabestaanden van gesneuvelde militairen en van de Britse minister van Defensie. De fabrikant heeft nu besloten de naam taliban te schappen. De tegenstanders in het videospel zullen worden omschreven als de rebellen. Het weer... Vanuit het westen bewolking, later gevolgd door regen. Eerst in Zeeland en de rest ook in, de, in het land. Vannacht regen, morgen grijs en regenachtig. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. -M -M. met nu, U. vrijdagavond live. found my thrill